Raymond Seré met het nws journaal In Nederland lopen honderden mensen rond die informatie hebben over moorden. maar die hun mond houden. Twee deskundigen van de recherche schatten dat er 800 van die stille getuigen zijn. Zij kennen iemand die een moord heeft gepleegd. en die daar nooit voor is gepakt. De deskundigen baseren hun schatting op analyses van tientallen oude moordzaken. die later toch werden opgelost. In de helft van de gevallen praten de daders een mond voorbij, zeggen de deskundigen. De regering van Ecuador heeft 10.000 militairen naar het gebied gestuurd waar vannacht een zware aardbeving was. Het Nationale Crisiscentrum stuurt 3.500 politiemensen en honderden brandweerlieden. De schok die het noordwestelijke kustgebied trof had een kracht van 7,8 op de schaal van Richter. Het dodental staat op 77, maar verwacht wordt dat dat oploopt. Er is veel schade, ook in Guayaquil, de grootste stad van Ecuador. De regering van Griekenland vraagt zich af waar de asielexperts blijven die de Europese leiders hebben beloofd. Van de 2300 juristen, tolken en bewakers is nu nog maar de helft gearriveerd. Daardoor duurt de afhandeling van de asielaanvragen van de tienduizenden vluchtelingen in Griekenland veel langer dan gehoopt, zei een minister op tv. Veel vluchtelingen beginnen in Griekenland een asielprocedure. Pas als die is afgehandeld, kunnen ze worden teruggestuurd naar Turkije. De nieuwe uitgave van Mein Kampf van Adolf Hitler is in Duitsland een groot succes. Het boek staat daar op nummer 1 van de bestsellerlijst. Er zijn nu 47.000 exemplaren verkocht en vooraf was gerekend op 4.000. De nieuwe wetenschappelijke uitgave van Hitlers boek is omstreden. De Duitse deelstaat Beieren had de auteursrechten... en hield verspreiding van het boek van de dictator tegen. Twee jaar geleden, 70 jaar na Hitlers dood, kwamen die auteursrechten te vervallen. En dan het weer geregeld zon, maar vanuit het noordwesten breiden de buien zich over het land uit. Tussendoor blijft de ruimte voor de zon het is 9 tot 11 graden. Na vandaag schijnt de zon geregeld en dan blijft het droog. De temperaturen lopen op naar 15 graden of meer vanaf woensdag. Dit was het Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat video tussen Naarden en Muiden 8 kilometer. Dat komt door werkzaamheden, alleen de wisselstrook is open. Het loopt ook vast op de A6 vanuit Delistad. Voorknoop het Muidenberg 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 Thuis weer vanuit de studio aan de tolweg, Tina, de Bad Boys. Op de radio tussen 2 en 5 uur de Miami Sound Machine en inderdaad Bad Boys. Bad Boy tegenover mij is Albert Jan. Goedemiddag. En goedemiddag, luisteraars. Welkom. Zandvoort op zondag. Goedemiddag, luisteraars. Goedemiddag, kijkers. Goedemiddag, Bad Boy Rob. Hallo. Wat een openingsnummer. Hè. Ja, mooi hè. Helemaal lekker. Wederom drie uur live op deze zonnige zondagmiddag in Zandvoort. We hebben een uh, druk programma, want uh, terwijl wij uh, hier de uitzending zijn begonnen... is het natuurlijk al gezellig druk op het strand... want daar is momenteel culinair rondje strand aan de gang. Uh, we wordt er lekker gegolfd op de Openbare Golf uh, in Zandvoort... want die hebben vandaag een open dag. En de klassiek liefhebbers kunnen vanmiddag natuurlijk nog genieten... van het classic concert, het Hoorns Byzantijn Koor. Activiteiten alom in ons prachtige dorp. Daarnaast erg veel sport, want uh, naast de eredivisie voetbal... die wij voor u gaan volgen zijn er uh, toch nog een drietal uh, sportevenementen die uw aandacht verdienen. Vandaag natuurlijk de wielerklassieker de Amstel Gold Race. Uh, Joost Luiten is in Zuid-Spanje neergestreken... en wel uh, op de baan van Valdorama En uh, hij staat momenteel gedeeld eerste. Dat is mooi. Maar daarover later meer. En natuurlijk de halve finale van de FedEx Cup. Uh, Frankrijk ontvangt Nederland. En uh, het wordt nog... na gisteren was de tussenstand 1-1... En momenteel is Kiki Berens weer bezig met haar partij. En die heeft nou net de eerste set gewonnen, 7 tegen 5. Dus wellicht dat Nederland op een 2-1 voorsprong kan komen. Dan kan altijd Paal, ha Paal Haarhuis altijd nog zijn joker inzetten... want de meisje wat gisteren gespeeld heeft, is niet zo goed op greffel. Wellicht dat hij een derde speelster oproept. Dat mag, ook via de regels. Dus we houden u daar ook op de hoogte van. Dus ik, uh, verder gaan we natuurlijk gewoon standaard de evenementenagenda doen om half vier. Dus houd die pen en papier bij de hand. Half drie het weerbericht. Blijft het mooi of wordt het anders? U hoort het allemaal om half drie. Dier van de week om half vijf. Die luistert naar Milan. Kwart over vier hebben we natuurlijk Pit Report. Kijken we terug naar de toch prachtige race van de Formule 1... die vanmorgen vrede werd. Nederlandse tijd om acht uur in China. En met een mooie achtste plaats van Max Verstappen. Uh, om... Iets van kwart over drie gaan we even live schakelen... met de tennisclub Zandvoort. Want daar is voor ons aanwezig Martin van Galen. En die gaat ons even een beetje bijpraten over hetgeen... wat er op de tennisvereniging Zandvoort gaande is. En natuurlijk straks de grote apportejozen. Het weekend van de play-offs. Maar daarover later meer. Daarnaast natuurlijk uh, uh, veel muziek en uh, veel zon. Dus ik zou zeggen, uh, genoeg reden om te blijven luisteren naar uw lokale zender ZFM. En we hebben Marco Temes in het derde. uur. Oh, was toch? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Special Over guest. Zijn nieuwe dichtbundel, puur Temes. Dat in uur drie van dit programma. Salvoort op zondag. Wij zeggen Zandvoort een hele goede middag. En houd de radio lekker aan, hè. Want niet alleen informatie brengen, maar ook heerlijke muziek. Zoals deze van de Handsome Poets. Deze lekkere muziek, hè? Deze van de Handsome Poets en Sky on Fire op CFM. Radio vanuit Zonvoort, zo vlakbij de zee. En neem je radio mee, hè, als je naar de zee toe gaat. Wat kun je het komende zomerseizoen met je radio doen? Eh, uh, ik zou hem gewoon uitzetten. Maar!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 Zo dadelijk het Zandvoorts nieuws in het kort. Ben je er klaar voor, Vos? Oh, ja, ook al. Ja, ja, ja, ja, ja. Heel, pa Heel pak papieren voor zijn neus, dus dat gaat helemaal goed komen. Na deze van Kygo hoor je dat. In here for you. We'll be passing by. And they'll be waiting time. Just waiting for no And while they're chasing dogs. We'll be dancing in the dust. Cause we're coming through. Na de stormloop van gisteren op het circuitpark Zandvoort... hebben we even de dansschoenen aangetrokken. Bij de CEO van Geigo en here for you Voordat we aan het Zandvoortse nieuws in het kort gaan beginnen... is het even een tussenstandje van de wedstrijd Ajax tegen FC Utrecht. Daar staat het momenteel 2 tegen 2. Met nog een paar minuten te spelen. Een paar minuten op de teller. Wat dat betekent dat de PSV is momenteel leider is in de Eredivisie. Dus Ajax krijgt er één punt bij en staan ze gelijk. Gelijk en doelsaldo's zullen ze wel bovenaan staan. Gaan we even nakijken Ja, straks. heel goed. Goed, we gaan eerst even naar morgen en wel naar Velzen Noord. Velzen Noord. Een toerist uit China heeft vanochtend geprobeerd... een Velzen Tunnel in te rijden. Dat meldt de politie. Waarschijnlijk volgens de toerist zijn navigatiesysteem... waar de omleidingen veelal nog niet in verwerkt zijn... Even wennen, twitterde een wijkagent. Hoe de Chinees zijn weg heeft vervolgd is onbekend. De Velsentunnel is sinds afgelopen vrijdag dicht voor een grote renovatie. De komende negen maanden wordt de oudste snelwegtunnel verhoogd... en veiliger gemaakt. Vanwege de sluiting worden er de komende weken... lange, lange files en opstoppingen verwacht. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. De is Op 19 april vergaat de gemeenteraad Zandvoort om half negen... over één onderwerp, het jaarverslag 2015 en de ontwerpbegroting 2017 van de gemeentelijke gemeenschappelijke regeling... bereikbaarheid Zuid-Kennemerland. Ditzelfde onderwerp wordt vooraf ook in de commissie besproken... die om 8 uur begint. Dus een mini-raadsvergadering aanstaande dinsdag op 19 april. En live te horen bij CFM. Antieke schelpenkar zakt door zijn wiel. De rotonde bij Nieuw Unicum is er speciaal voor aangepast. Er is daar plaatsgemaakt voor een oude schelpenkar... die jaren voor de deur van het Zandvoortsmuseum heeft gestaan. Dit alles ter verfraaiing van de entree van Zandvoort via de Zandvoortse Laan. Maar toen de kar bij de gemeentelijke remise aan de Kamerling-Onderstraat... waar hij st uh, opgeslagen stond, werd opgehezen om, om op een vrachtwagen getild te worden... zakte het gevaarte door zijn linkerwiel. Het hout waarvan de beide wielen gemaakt zijn was helemaal vermond... Uh, en bood geen enkele houvast vast meer voor de spaken. Die braken af en het gevaarte stortte er dwars doorheen. Op dit moment is het niet bekend wie de eigenaar van de schelpenkar is. Wel wil men de kar reconstrueren zodat hij alsnog op zijn plaats kan komen te staan. Er zal worden gezocht naar sponsoren om deze reconstructie uit te kunnen laten voeren. Het mooie idee van een vrijwilliger zal dus nog wel even moeten wachten om uitgevoerd te kunnen worden. Oké, okay, dankjewel Albert-Jan. Het nieuws in het kort bij CFM Gezondheid. Dank je. Het is dadelijk uh, natuurlijk om half drie het CFM weerbericht voor de komende dagen. Blijft het zo mooi. We gaan het straks horen en uh, tegen zeggen natuurlijk. Hè. Dus lekker blijven luisteren naar Zolvent op Zondag op deze inmiddels zonnige zondagmiddag. Wat een lekker weer. in de vanuit Studio Tolweg 10 zijn wij er tot aan vijf uur met Madonna onder meer. Material Girl. sufriendo Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta, es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Van uh, Lucky Ajax uh, gehoord. Ja, de wedstrijd tegen FC Utrecht is inmiddels ten einde 2-2 geworden. Dat betekent dat uh, PSV en uh, Ajax eigenlijk gelijk staan. Maar op uh, doelsaldo staat Ajax weer bovenaan. Plus 6. Kijk, kijk. Dus de eerste uh, positie behouden in de Eredivisie. Dat dus door Ajax. En van het voetbal gaan we over naar de Fed Cup Tennis. Ja, en wel naar de captain, uh, Paul Haarhuis. Het wordt vandaag, deze zondag dus, nog zwaarder. Teamcaptain Paal Haarhuis heeft er nog vertrouwen in... dat zijn Fed Cup-team vandaag in en tegen Frankrijk... voor de finale plaats kan strijden. Alles is nog mogelijk, al wordt het wel wat zwaarder nu... zei hij zaterdagavond eh, tegen Ziggo Sport... nadat de Nederlandse tennisters één wedstrijd wonnen en er één verloren. Kiki Bertens opende gisteren de halve finale in het tennistoernooi... voor Landenteams met een zege op -Car -Car Caroline Garcia... Richelle Hogenkamp gaf de voorsprong echter weg... door van Christina Mladenovic te verliezen. Een goed begin en een minder goed einde constateerde Haarhuis... die over Bertens lovend was. Alleen maar geweldig en het je dat Mla, Mla, Mladenovic... Ja, toch de druk voelt om er 1-1 van te maken. Helaas was Richelle niet bij machte om haar te, te dwingen... een hoger niveau te halen. Vandaag staan er dus nog drie duels op het programma... en Haarhuis mag zijn opstelling wijzigen als hij dat wil. Momenteel speelt... Uh, Kiki Bertens tegen Mladenovic. En de tussenstand is eerste set 7-5 voor Kiki... en een 4-0 voorsprong in de tweede set. Waardoor wellicht Nederland op een 2-1 voorsprong komt. Wie uh, straks de tweede single vandaag gaat spelen... tegen, uh, tegen Carolina Garcia is nog niet bekend. en dat, Hij mag namelijk een andere speelster opstellen... want die wellicht beter op de greffel uit de voeten kan... Mocht het na de singles 2-2 staan, dan is er nog een dubbelspel. Maar ja, de Fransen staan bekend om hun dubbelteam... dat onlangs nog een groot toernooi in Amerika won. Dus de kansen dat ze die dubbel zouden gaan winnen is, is erg klein. Dus het zou eigenlijk in de singles al beslist moeten worden. Maar de voortekenen zijn goed. Nederland wellicht op een 2-1 voorsprong tegen Frankrijk. Dat zijn goede berichten. Zo meteen gaan we kijken naar het weerbericht voor de komende dagen... Nou, we zien het al. Hè? Als we zo naar buiten kijken: de zon schijnt heerlijk in Zandvoort. Dus wij volgen gewoon de dus zon. your intentions dream with care tomorrow's a new day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 van deze single Follow the Sun... zijn we toegekomen aan het weerbericht. De weerbericht. En wel het weerbericht voor de komende dagen. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat worden, Albert-Jan. Ja, we Jij even... weet het, hè? He. Ja, we Jij weet het. We gaan nog even terug naar gisteren. Want een, na een dag met geregeld zon en een enkele bui... en niet in de laatste plaats veel wind... ziet het weerbericht ervoor vandaag een stuk rustiger uit. De zon schijnt geregeld, maar op een passage van een hoogte trog is er ook weer kans op een enkele bui. Vanmiddag neemt na de frontpassage de kans op buien af... en dat heeft alles te maken met het naderbij komen van een hogedrukgebied genaamd Willem. De temperatuur stijgt naar maximaal een graad of 10... en er waait een overwegend matige noordwestenwind. Vanavond en de komende nacht is het over het algemeen vrij helder... en bij een zwakke en later matige van noordwest... naar zuidwest draaiende wind naar een graad of 4. Morgen gaan we profiteren van het hoge drukgebied Norbert. Er zijn flinke perioden met zon... En het blijft droog. De wind waait uit het westen tot zuidwesten... en is matig tot vrij krachtig en een aan zee. En op het IJsselmeer soms krachtig. Windkracht 4 tot 6. En de temperatuur stijgt naar een graad of 11. De komende dagen zorgt het hoge drukgebied uh, Willem voor rustig... en over het algemeen droog weer met naast wolkenvelden ook flinke zonnige perioden. De temperatuur loopt geleidelijk op van 11 graden op dinsdag... naar een graad of 14 op donderdag. Vanaf vrijdag wordt het weer wisselvalliger en gaan de temperaturen weer rap naar beneden. Volgende week blijven de temperaturen met een graad of 8 à 9, zelfs onder de 10 graden. Terwijl 15 tot 16 graden heel normaal is voor het eind van april. Aldus Rico Schreuder. En is die Willem daar weer voor verantwoordelijk? Ja, dat is het hoge drukgebied wat eraan zit te komen. Oké, okay, dan dankjewel Willem. Dat was het weer. Zie het en het weerbericht is na te lezen op www.ricoweer.nl Of kijk ook eens op de website voor onze eigen weerman Lex van der Hoorn. www.meteopagina.nl Vier minuten over half drie. Zandvoort, een goedemiddag. Hebben we er een beetje zin in? Ja, toch? Uit de jaren zeventig. Bekend van onder meer deze single One Night Affair. Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv. TV. ZFM, Text TV, op kanaal 45. 45. C -M -M. En CFM niet alleen inderdaad op de radio, maar ook op tv. Kanaal 40, digitaal via sigo te ontvangen. En hier is dan, het Jan, de plaat van Daryl en John Oates. En I can go for that. Wauw, geweldig hè, deze live versie van Daryl Hall en John Oates. I can't go for that. Heerlijk, trakteerden we je even op de live versie van... Uh, nou, ja, als ze hem helemaal uit zouden spelen, ruim zeven minuten lang, uh, Albert-Jan. Maar wat een nummertje. Dat is net even gek hè. He? Ja, heerlijk. helemaal um, goed. Goed, we gaan kijken naar uh, de eredivisie, uh, de wedstrijden die inmiddels gespeeld zijn... En zojuist zijn begonnen. We hebben het over de graafschap tegen FC Twente afgelopen vrijdag. De wedstrijd eindigde in een 1-1. De graafschap heeft vrijdagavond met 10 man 1 punt gepakt tegen FC Twente. Zoals gezegd 1-1. De Tuckers kwamen voorrust op voorsprong door een heerlijk schot van Jersen Cabral... die de bal van afstand in de hoek knalde. Invaller Piotr... Zek schoot enkele minuten voor tijd, er toch nog de 1-1 binnen. En dan uh, gisteren zijn er vier wedstrijden gespeeld... waaronder Vitesse tegen Heracles Almelo, daar werd het 1-1. Vitesse heeft zaterdag voor eigen publiek... niet kunnen winnen van Heracles Almelo. De club uit Arnhem moest genoegen nemen met een gelijkspel. 1 tegen 1. Ja, dan gaan we naar Feyenoord FC Groningen, albert -Jan. Ook daar werd het 1-1. Een tegenvaller voor Feyenoord in de Kuip. Tegen middenmotor FC Groningen kwam de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst... niet toe aan een zegen. Tony Vilhena voorkwam dat Feyenoord verloor. 1 tegen 1. Door de overwinning kwam er een eind aan de overwinningsreeks van Feyenoord. De Rotterdammers wonnen zes keer op rij. Ondanks het puntverlies is de derde plek zeker nog in het geding. Ja, en gisteren was de dag voor de Alkmaarders... want AZ speelde tegen, FC, tegen Pek Zwolle en het werd 5 tegen 1. Vincent Janssens... Janssen is hard op weg om topscorer van de eredivisie te worden. In het competitieduel met Peck. Soles schoot de 21-jarige Brabander vier keer met scherp. AZ won met 5 tegen 1. En dan Roda JC tegen PSV. Daar werd het 0-3. PSV heeft de druk in de eredivisie gisteravond... in eerste instantie weer op Ajax gelegd. De Eindhovenaren hebben in Kerkraden vaak veel moeite met Roda JC. Maar gisteravond... Was dat niet het geval? Luc de Jong eist een hoofdrol voor zich op 3 tegen 0. Ja, en hoe is het dan hier met de koppositie van de divisie? Want uh, ze juist is gespeeld uh, Ajax tegen FC Utrecht. Daar werd het 2 uh, tegen 2. En dan staat uh, Ajax weer bovenaan, uh, Albert-Jan. Ja, maar puur op doelsaldo, hè? Puur op doelsaldo. Puur op doelsaldo. Gelijke puntjes, maar 6 uh, plus op uh, doelsaldo. Gaan we door naar de wedstrijden die om half drie zijn begonnen. NEC ontvangt thuis SC Kambuur. Tussenstand 0-0. Nou, we hebben Willem 1 en uh, Willem 2 speelt ook <laughs> vandaag uh, tegen ADO Den Haag. Daar staat het ook uh, 0 tegen 0. En de klapper van de dag om um, kwart voor vijf. Excelsior ontvangt in eigen huis SC Herenveen. We blijven deze wedstrijden voor je volgen bij Zandvoort op zondag. Nogmaals een hele goede middag. We gaan weer dansen met Playnet Sex. boy last week to run that game. sound boy stop! Run that back. You can talk that talk, but can you play that sax? I met a boss last night, buying out the boss. so that I could ride top down in his Jaguar. I'm like, boy, stop! Run that back. You could drive all night, but can you play that sax? Baby, baby, I've been waiting for the ones to blow my mind. Woo! Ow! Hey, give it to me. Baby, baby, you can get it if you. I'm like, boy, stop, run that back Goddamn, you fine, but can you play that sax? Met a smart-ass dude, missin' know-it-all Think you got floored down to the formula I'm like, boy, stop, run that back Pick a big IQ, but can you play that sax? Baby, baby, I've been waiting boys making all that noise but you ain't gonna steal the show no fancy cars or bass guitars fellas in sweet smoking on cigars uh, just play that song i know take a deep breath and blow get loose get right get a grip and rock me all night hold tight lay back play one-on-one -on -one with that sax get loose get right get a grip and rock me all night hold tight lay back Play one-on-one -on -one with that sack. I need to stick around the way you cheeks round. collega Albert-Jan, want uh, waar is dat applaus voor, uh, Albert-Jan? Ja, dat is even uh, in de halve finale op de vet Cup bij de dames, en hebben we het over tennis. Frankrijk ontvangt uh, thuis uh, Nederland, en uh, gisteren uh, was een 1-1 stand uh, de tussenstand, en uh, Kiki Bertens heeft uh, net zojuist uh, haar partij gewonnen, al moet ik zeggen dat uh, de eerste, eerste set zwaar bevochten was, 7-5, en in de tweede set kwam ze met 5-0 voor, dan denk je nou, kat in bakkie, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4 huh? en 6-4. Dus yes. Nederland leidt met 2 tegen 1 in de halve finale om de Fed Cup. En ik ben erg benieuwd wie de tweede single vandaag gaat spelen. Of dat dezelfde speels is van gisteren. Of, of de derde persoon. Dat zullen we binnen afzienbare tijd weten. We houden nu op de hoogte. Zo is het. Nou, gisteren keken we naar de voetbalwedstrijd tussen Overbos en de Veteranen 1. En we gaven een tussenstand door van 1 tegen 2. Toen stonden ze nog voor. Toen was het nog allemaal mooi en leuk en gezellig. Maar we moeten vandaag toch wel even melden... dat uiteindelijk die wedstrijd geëindigd is in een 4 tegen 2. Het op zondag bij je, tot na vijf uur vanmiddag. Dus zo dadelijk, daar nieuws ze weer. Van drie uur zijn we er nog twee uur lang. En vergeet vooral niet naar het derde uur te gaan luisteren. Want dan hebben we te gast in de studio aan de tolweg Tina. Onze eigen dichter Marco Termes. Hij vertelt natuurlijk over zijn, zijn laatste gedichtenbundel die er uh, aan gaat komen. En daar hebben we het over puur Termes. Dat in het derde en laatste uur van dit programma. Twee uur onder meer de evenementagenda. We houden de Amstel Cold Race voor je in de gaten. En uh, de Vet Cup en nog veel meer de visie natuurlijk ook niet te vergeten. Dus lekker blijven luisteren naar de Zalvoortse Radio... en genieten van de heerlijke muziek die we ook nog uh, in de tweede en derde uur uh, voor je klaar hebben staan. En Tossing Turning is de laatste voor het nieuws en weer van drie uur. Dus heel van Windjammer maar uit 84. I see through alibis about where I've been mm -hmm. Made it easy for me to get away But harder for me to find my way back in Back into your love I got to know Am I moving too slow To get back to the love that I need to go on oh, Ain't it a shame Dat is het. Oeh. Oeh, baby, to my surprise. I don't your life the problem was, me. And not you. I was misled by the player in me. I didn't know I was falling in love. Mijn only hope is... Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. C Maar nu eerst het NOS nieuws van.